Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks de versoepelingen zijn niet alle cafés en restaurants weer open. Ze kunnen geen personeel vinden, staat in het AD. Afwassers en bedienend personeel zijn in coronatijd iets anders gaan doen... en niet teruggekomen. Deze restauranteigenaar uit Aalten in Gelderland... heeft ook moeite om de roosters rond te krijgen... Bezorgen van maaltijden lukt bijvoorbeeld niet meer. We hebben geen bezorgers, dus we kunnen alleen nog maar afhalen en niet meer bezorgen. Terwijl we daar juist uh, uh, afgelopen jaar erg veel op geïnvesteerd hebben. Zoals fietsen, auto's. Maar die staan nu helaas stil. Sommige kroegbazen en restauranteigenaren vragen familie of vrienden om bij te springen. Anderen houden hun zaak een paar dagen in de week dicht. Turncoach Vincent Wevers mag toch mee naar de Olympische Spelen. Dat heeft hij via de rechter voor elkaar gekregen. De Turnbond wil de Wevers thuis houden omdat er een onderzoek naar hem loopt. Oud Turnsters zeggen dat ze door hem zijn mishandeld en vernederd. Of Wevers daadwerkelijk meegaat naar Tokio hangt nog even af van welke Turnsters een plek krijgen in de Olympische ploeg. Opnieuw een ontvoering op een school in Nigeria. Gewapende mannen namen 80 scholieren en 5 leraren mee. Het is de derde keer in drie weken tijd dat dit in Nigeria gebeurt. Vaak willen de ontvoerders losgeld in ruil voor hun vrijlating. Mensen huren steeds vaker een sloep of een ander bootje. Natuurlijk vanwege het lekkere weer, maar ook corona speelt mee. Met een klein clubje het water op kan in veel gevallen nog gewoon. Helaas weet lang niet iedereen hoe je met een sloep moet varen, merken ze bij dit verhuurbedrijf in Groningen. Ik denk dat de meest gemaakte fout is wel dat mensen denken van oh, ik vaar wel even een sloep. Als je denkt dat het roerrecht vooruit staat en je vaart de sloep, je bent op het water. Dus het hangt heel erg vanaf waar het gewicht zit in de boot. Uh, want daar drijf je een beetje heen, naar die kant. Het is niet zoals op een weg een auto rijden. En je moet ook nog rekening houden met zwemmers, vissers en natuurlijk de vaarregels. Het weer de Zondreek Doort wordt 23 tot 31 graden. Vanmiddag gaat het weer omweren. Eerst in het zuiden, daarna ook in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is rustig op de weg. Er zijn maar twee files met vijf minuten of meer vertraging. Die staan op de A7, de afsluitdijken richting Friesland. Hou daar rekening met vijf minuten extra reistijd. Ook ze druk op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Petten en Bergen staat een file van zes kilometer. Hou daar rekening met tien minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 FM DFM zon voor DFM zon voor 106.9 FM Die.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 Look to the rising sun, yeah, run, run, run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 Entre e faça a festa, me liga mais tarde. Vou adorar vão nessa gata. Me liga, mas tarde tem Quero curtir com o soro. Na madrugada dança, olá. Até o som aí a me liga, mas tá ficando Quero curtir com o sego. Na madrugada dança, olá. Que hoje vai rolar o Você je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, E je, je, je, je, je, je, je, je, je, me je, mas tá je, je, je, je, je, je, Ik ga het rollen. Chet chet chet Dança, por até o sol raiar tá família liga, a se embalar dá tem Gustavo Lima até de madrugada dança, por que hoje vai rolar <tipos> Gustavo Lima e você receita receita Maar sta balada, quero curtir com você na madrugada danza. Colá, até o chora. Yakata me mas maar sta balada. Quero curtir com você na madrugada danza. Colá, que hoje vai rolar o tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balanceren. Senti questo ritmo che sale Senti come ti come va. va Libera libera l'anima Mi piace così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 Broke my heart. Told me I need fixes. Said that I'm just nuts and bolts. A lot of parts were missing. Her feel like a carcass. Virgin and a vixen That's the kind of girl he wants. But he forgot the same girl to be.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 city. Jouw keuze, ZFM.